Thank you.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 Als je komt te sterven, dat je ook naar God toe gaat, en dat is uh, als onderpand, als dus uh, zeg maar uh, teken van dat je bezit bent van God, heeft God jou al zijn geest gegeven. De, zijn Heilige Geest woont in de gelovigen en door het geloven in Jezus Christus krijg je dus een relatie met God, maar heb je ook die zekerheid, de zekerheid van de eeuwig leven en als onderpand. Van het eeuwige leven geeft God dus zijn Geest in jou, zijn Heilige Geest. Iedereen zoekt naar liefde. Trouw die nooit teleurstelt, geef Uw genade, Heer. Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder, de hoop van de volken. So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 en We hebben dat gezin kunnen helpen, dankzij ook andere christenen die ons ja ook allerlei spullen gaven. Dat is dus een voorbeeld van hoe wij hebben kunnen helpen als toch kleine organisatie. Ja, dat is mooi. Jullie doen dus praktische hulpverlening. En je bidt ook bijvoorbeeld voor mensen die ziek zijn die je ontmoet op straat of ergens anders. Ja, op straat...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 In Zandvoort en wel in de theater De Krocht. Oké, okay, ja dat is een bekend uh, gebied uh, voor de mensen hier. Het Een bekend theater De Krocht. En dan komt weer die Dominé Zijlstra uit Leiden Dorpen hier naartoe met de genezingsdienst. En uh, ja, kan iedereen daar naartoe komen of is het alleen voor christenen? Nee, het is voor iedereen. Um, hij zal wel vertellen wie precies... Um, de mensen gaan genezen, het is niet uh, pas toch zelf, uh, de evangelisten zelfs het zelf natuurlijk, maar God is het die de mensen genijst Dus uh, misschien kan ik het vast noteren in uh, jullie agenda's. Vrijdag 13 april, het begint om uh, half 8 avonds in het gebouw De Krocht, of zoals het nu heet, Theater De Krocht. En het, uh, we gaan ervan uit dat het tot half 12 duurt, dus zeg maar van half 8 tot half 12.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 Doch heb den Kopf weil liebe und um dich will komm zu Jesus, komm zu Jeesus, komm zu Jeesus und leef. jetzt is die Last verschwunden in dies der Mensch Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt Nun singt zu Jesus.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 En uh, Zal ik het telefoonnummer even noemen? Ja. Dus Als de mensen geïnteresseerd zijn of, of uh, gebed nodig hebben. Voor een afspraak. Ja, ja Het nummer is uh, 06 40 23 66 73. Ik raal: 06 40 23 66 73. En we trekken normaal gesproken een half uur uit per cliënt.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 See the herding See the captives released As we call on your name We cry out We cry out We cry out, we cry out. We cry out for this nation To come to the Lord we cry, we, cry we cry out We cry out We cry out Lord we pray for salvation Land. Lord, we pray for your spirit To fall on this path It's time that we share What we've been given we Reach out to our brother in need We will carry children.